Uur. Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. In Amsterdam zijn demonstranten na een protestactie... met honderden tegelijk het gebouw van de Universiteit van Amsterdam binnengegaan. Een groep in het zwart geklede mensen met maskers leiden de menigte naar binnen. En mensen die buiten blijven staan worden overgehaald om mee naar binnen te gaan. Een deel van die demonstranten roept nu op om de UvA te bezitten. Ook bij andere universiteiten zijn protesten tegen de oorlog in Gaza en de banden met Israël. Bij de Rijksuniversiteit Groningen zijn ook honderden demonstranten. En daar is een tintenkamp op gezet. Het aantal moord- en doodslagzaken is vorig jaar met 10% gedaald. Ook het aantal gewapende overvallen, bedreigingen en mishandelingen was lager dan het jaar daarvoor. Dat staat allemaal in het jaarverslag van het Openbaar Ministerie. Andere zaken kwamen wel vaker voor, zoals winkel- en fietsendiefstal. Dan wonenden van een distributiecentrum in Os, dat anderhalve week geleden werd verwoest door een brand, kunnen nog steeds niet naar huis. Volgens de Brabantse gemeente is er instortingsgevaar en is het daardoor nog niet veilig voor mensen die vlakbij wonen. Het nablussen en het opruimen kan nog weken duren. En gooi je in Enschede een plastic beker of een hamburgerbakje op straat, dan kun je binnenkort misschien wel een enorme boete krijgen. Meerdere partijen daar zijn klaar met al dat zwerfafval in de stad en willen daarom een boete van 1000 euro. Dit Enschede's raadslid zegt dat het een beetje is zoals in Singapore, waar het ook brandschoon is. Ja, Singapore had ooit de ambitie om de schoonste stad van de wereld te zijn. En wij hebben die ambitie voor Enschede, om de schoonste stad van Europa te zijn omdat dat goed is voor het milieu. Omdat het fijn is om in een schone stad te lopen. En ook omdat het beter is voor de veiligheid. Ja, nu is het boete voor het dumpen van zwerfafval nog 150 euro. De gemeenteraad van Enschede hoopt dat er toestemming komt... om met een veel hogere boete te experimenteren. En mensen die die hoge boete niet kunnen betalen... zouden dan een taakstraf moeten krijgen. Het weer dan nog. Vanmiddag is het overal zonnig. Later vandaag komen er in het noorden, midden en oosten wat stapelwolken aan. En is er daar nog kans op pittige buien, ook met onweer. Het blijft een graad of 23. ZFM. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Flitsmeisters in het flitsen langs de a 7 horen hectometerpaal 21,5. a 10 koenplein Watergaasmeer 4,2. En de a 10 Komplein de meer 25,0. En tot zover de ANWB-Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. De Paul, Abdul en Appasits uh, Attracts. Het is uh, even na twee uur soms voor een hele goede middag. Goedemiddag. En welkom. Uh, ja, je bent er weer Thomas? Ja, ik ben er weer. Ja, ben je wel weg geweest, uh, wel even thuis geweest? Of uh, nou, de hele week hier uh, rond blijven hangen? Ik ben heel even naar huis geweest. Oké, okay, ja, dan ja. is het goed. Nou ja, goede Thomas en ja, luisteraars. Het is uh, mooi weer, ik heb even op de thermometer hier gekeken. Maar je hebt inderdaad gelijk met uh, 21 graden op ja. dit moment. Dus, uh, het begint steeds warmer te worden, hè? Zeker. Lekker, man. Dus heerlijk weer en uh, straks om half drie meer over het weer. Zeker. Maar dat gaan we niet alleen doen, nog veel meer. Ja, ja het is wel een beetje een historische dag vandaag, hè? Want net is uh, bekend geworden, natuurlijk, dat Joost Klein vanavond niet mag optreden. Oh ja, oh ja, oh ja. Oh, oh, dus oh, we oh, krijgen oh. dit uh, niet meer te horen. Let's come together! Nee. Nee, hè? Het blijft wel een lekker nummer. Ja, of uh, moeten we hem de prullenbak in gooien? Ik weet het niet. Het ligt er een beetje aan wat hij gedaan heeft natuurlijk. Nou ja, dat He? is het meer. Het is allemaal dus speculatie. Is het, uh, is het wel terecht uh, dat hij uh, gedisqualificeerd is? Ik vraag het me af. Ik vraag nou me ja, af. ja, we krijgen het uh, vast en zeker nog wel te horen. Ja. Vanavond uh, heel veel mensen die in één keer een vrije avond, <tus> avond hebben, denk ik. Ja, of niet. Of niet? Ja, want we hebben natuurlijk het Zomerstartfestival. Oh ja! Ja, ja Rob. Ja. Dan kan je, altijd, je kan het van twee kanten bekijken. En er zijn nog kaarten, heb ik gehoord. Ja, dus. klopt ook. Maar daar gaan we straks uh, wat meer over vertellen natuurlijk. Uh, want uh, om kwart over twee gaan we uh, wat nieuwsberichten uh, behandelen. Om half drie hebben we het weerbericht. En dan even na half drie uh, schakelen we weer met Piet Pijper. Want er wordt weer gevoetbald op de Zandvoortse velden. Namelijk SV Zandvoort die speelt uh, tegen Beverwijk. Het belooft een spannende wedstrijd te worden... Uh, ja, want we hebben nog uh, drie wedstrijden te gaan uh, dit uh, ja. voetbalseizoen. En dat en, zijn uh, alle ja. drie uh, de teams die onderaan staan, heb ik begrepen. Ja, precies. Nummer dus, 10, 11 en 12. Dus daar valt nog wel wat te halen. Dat bedoel ik. En als je lekker uh, negen punten uit die uh, drie wedstrijden haalt... Dat zou toch lekker dan ga je in één flink klimmen in Zo. de stand. Echt wel. Uh, dan gaan we nog even luisteren naar Carina Veren. Die is namelijk uh, eerder deze week bij het Zomerstartfestival uh, geweest voor de opbouw. Uh, dan uh, natuurlijk na drieën schaken we weer hier en daar met Piepijper uh, tegen het einde van de eerste helft. Dan om half vier uh, doen we even in de rust van de voetbal de evenementenagenda. Dan starten we daarna gelijk weer met Piepijper, want dan start natuurlijk de tweede helft. En uh, zo houden we dat een beetje bezig. Uh, dan om half vijf in plaats van kwart over vier hebben we vandaag Randall Lawson weer met de Pit Report. En dan uh, tegen die tijd zal uh, Fred wel weer binnenkomen, denk ik. Dan is hij er weer met uh, Entertainment for You. Ja. En dan gaan we van hem horen wat hij uh, vanavond uh, tussen vijf en zeven gaat doen. Ik ben benieuwd. Zeker. Nou, dankjewel Thomas voor het uh, overzicht. En wij gaan ook uh, lekkere muziek draaien. Niet alleen babbelen, maar ook lekkere muziek. Beyoncé. Dit zijn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 Hey. Stick around, round, round, round, round. round. Stick and I'll be damned if I can't slow dance with you. Come pose some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie yeah. and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. And be damned Ooh, if I, I can't. So not Another girl like Eerst een beetje country op de zaterdagmiddag uh, bij CFM. Met uh, Beyoncé en Texas Hold'em. En erachter aan de plaat met uh, de kreet van uh, Thomas... die je nog net op de achtergrond hoorde... Break My Strike van uh, Matthew Wilder. Ja, Thomas? Je, je zit goed in de muziek vandaag, Rob. Ja, toch? Ja. Ja, ik doe mijn best. Dus, uh, nou ja, fijn dat je het fijn vindt. Ja, heb jij uh, nog uh, nieuws te melden? Want nou, volgens heb, mij is er wel wat gebeurd, hè? Ja, nou, ik heb in ieder geval twee berichten nog. Uh, want uh, donderdag 6 juni dan zijn de verkiezingen weer voor het Europees Parlement. De gemeente Zandvoort is daarbij nog op zoek naar mensen... die s'avonds willen meehelpen met het tellen van stemmen. Uh, na het sluiten van de stembureaus worden de stemmen op uh, partijniveau geteld. Als je je opgeeft om mee te helpen met tellen... dan word je op 6 juni om kwart voor negen s'avonds verwacht... op het uh, stembureau waarvoor jij je hebt opgegeven... En voor je hulp krijg je een vergoeding van 56 euro bruto. Dus uh, je kan je aanmelden via het formulier op de website van de gemeente www.zandvoort.stembureauleden.nl Of even een mailtje sturen naar stembureauleden.zandvoort.nl Is dat niet wat voor jou, Rob? Stel, uh, nee, nee, nee, ik ben heel snel de, de tel kwijt. Uh, Oké, okay. okay, nou ja, dan. Uh... Dus uh, dat uh, zullen we maar niet doen. Nou ja, ik heb dat uh, toen een keer gedaan dat stemmen tellen op het uh, circuit toen. Oh ja. Dat was wel uh, een mooie ervaring. Maar uh, als je ziet hoe dat, uh, dat staat wel streng uh, controle op. Hoor. Ja? Ja, dat is wel. Uh, en uh, wordt dat allemaal het, uh, volgens... ja, twee keer geteld op zijn avond? Of, uh... Ja, dat gaat allemaal via regeltjes en uh, dat moet allemaal aparte stapeltjes. En het is, heel, heel, het, ja, het is wel een aparte ervaring, zeg maar. Oké, okay, en dat uh, voor de Europese verkiezingen dus? Ja. Die gaan er weer aankomen. Weet jij al waar je op gaat stemmen? Ik heb werkelijk waar geen idee. Nou, dus Stemwijzer, die stemwijzer. is weer actief. Ja, ja, dat had ik Dus gezien, die ja. kan je invullen. Die is van de week weer online gekomen. En dan kom je uit op partijen waarschijnlijk waar je nooit van verwacht had dat je daarop uit zou komen. Nou. Dat had ik in ieder geval. Dus, uh, ja, ik ben natuurlijk 22 en ik kwam vorig jaar toen op 50 plus uit. Ja. Ja. Nee, ik kwam op de SGP uit. Dus, oh, oh, <laughs> ja. okay, dus, goed. oké. Dus Stemwijzer.nl ja, en uh, natuurlijk ook uh, wat dit jaar weer gaat gebeuren. Want veel ondernemers en bewonersbezoekers, uh, natuurlijk ook niet te vergeten, waren vorig jaar erg positief over de zomerafsluiting van Haltenstraat. En het brengt meer uh, sfeer in de straat, wat natuurlijk ook goed is voor de horeca daar, hoor. En ook dit jaar gaat de Haltenstraat tussen uh, uh, middags en twee uur s'nachts uh, afgesloten worden voor het verkeer. En dat vindt dan plaats van vrijdag 28 juni tot en met zondag 8 september. Uh, nieuw is onder meer dat de Haltestraat een voetgangersgebied uh, compleet wordt. En fietsers moeten dus ook nu afstappen. Uh, de Haltestraat wordt voortaan elk jaar in de zomerperiode tussen 5 en 2 uur s'nachts een voetgangersgebied. Winkels, horeca en woningen kunnen alleen lopend uh, bereikt worden. Fietsers moeten afstappen. Om in de Halterstraat uh, worden ook een aantal voetgangerszoneborden geplaatst om dit duidelijk te maken. De gemeente Zandvoort is van plan om uh, op twee plekken ook beweegbare palen in het wegdek te plaatsen om de haltestraat af te sluiten. De palen komen een, uh, aan het begin van de haltestraat en aan de Pakveldstraat. De verwachting is dat deze palen in juli 2024 geplaatst gaan worden. Maar ze zijn hiervoor nog afhankelijk van de aansluiting op het stroomnet. Uh, dat uh, uitgevoerd moet worden door Liander... die daar nog geen datum voor heeft uh, doorgegeven. Nee, dat was toen ook zo'n probleem uh, met die ja. uh, meters en die parkeermeters. Ja, o oh ja, klopt, ja. Dat, ja, uh, dat... weghalen van ja. stroom, dat heeft ook heel lang geduurd. Ja, ja ik kan me voorstellen, ja. Dus ja, het is even wachten totdat die palen geplaatst worden... maar tot aan die tijd uh, zal het gewoon op dezelfde manier afgesloten worden... als uh, de voorgaande jaren. Uh, dus ja, er wordt gewoon uh, uh, gebruik gemaakt van een verplaatsbaar hek... en. Uh, bij de toegangswege worden er natuurlijk ook uh, stewards ingezet. Ik denk wel dat het een, een goed idee is om uh, fietsers uh, dit keer te laten afstappen. Ja. Want anders uh, ja, ben je daar ja, lekker brengt, aan het wandelen. Het, het brengt toch een soort van gevaar met zich mee. Ook. Is ook zo. Ja. En dan uh, krijgen ook de elektrische fietsen, de fatbikes ja, en de zeggen, die, die gaan tegenwoordig ook een gangetje het, van dertig erdoorheen. Nou, ja, minimaal. En uh, die scheuren dan ook door de Halterstraat. Is net uh, de barkeeper even met een, uh, een dienblad uh, oh, oh, even, oh, oh, oh, oh. even terras aan het uh, bedienen. En dan vliegt er een, uh, een, keer een uh, fiets om zijn of haar oren. Jeetje. Jeetje meneer. Nou ja, per wanneer is het de afsluiting? 28 juni. 28 juni de afsluiting van de Halterstraat. Dankjewel. Vorig is dit een heel uh, braaf plaatje, maar uh, in de jaren 90 was het een uh, vette beuker hoor. Door de strike and you sure do. Zo dadelijk uh, gaan we kijken naar het weer voor de komende dagen. Volgens mij komt er wel prachtig weer aan. Dus uh, ja, we gaan alvast een klein beetje in de stemmen komen met uh, deze single van Seals and night. Little light of shining through the window Let's me know everything's all right Summer breeze Makes me feel fine Blowing through the jasmine in my mind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 That reach out to hold me In the evening when the day is through op het strand en dan deze plaat uit de speakers horen. Jorden de Summer Breeze. Het is bijna half drie, Thomas. Het weer voor de komende dagen. Hoe gaat dat worden? Ja, het is een mix van wolken en zonneschijn. Het is droog, maar later vanmiddag en zeker vanavond neemt de regenkans toe. Er wijt een zwakke oostenwind en het wordt 18 graden vandaag. Vanavond en vannacht is het bewolk en regenachtig. De temperatuur daalt naar zo'n 10 graden vannacht. Morgen overeerst de bewolking en in de eerste uren kan er nog wat regen gaan vallen. Vrij snel is het droog en zeker in de middag breekt de zon weer goed door. Er wijt een matige noordenwestenwind en wordt wederom richting de 18, 19 graden. Woensdag zijn er flinke perioden met zon. Het blijft droog en er wijt niet meer dan een zwakke noorden- tot noordoostenwind. De temperatuur stijgt naar ongeveer 17 graden. En dan donderdag start met wolkenvelden, maar gaandeweg de dag schijnt steeds vaker en langer de zon. Er wijdt een zwakke noordoostenwind en het wordt zo'n 18 graden. En dan uh, vrijdag en het weekend zijn er weer flinke perioden met zon. Het blijft droog en het wordt geleidelijk wat warmer. De temperatuur komt dan uit weer op 19 tot 21 graden. Kijk, dat klinkt beter. Zeker. Nou, ik had helemaal geen regen verwacht voor uh, vanmiddag en vanavond. Nou ja, dat ja, staat er toch. Nou ja, mooi is dat. Volgens Rico, komt de regen. Gelukkig is het feest van vanavond gewoon binnen. Ja. Dus uh, je kan uh, je kaarten bestellen voor uh, het zomerstartfestival uh, hier op het Badhuisplein. Dat was het weer. Zie en En inderdaad, wil je het weer nalezen? Kijk dan op uh, www.ricoweer.nl dan blijf je op de hoogte van het uh, weer. Hier in deze regio. Met name, hier is Toto. Je moet zomaar uh, denken Thomas na nou, regen komt de uh, zonneschijn en zo <laughs> maar zeggen. Je hoorde thought over will na het weer.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 Alcohol till my friends come home for Christmas And I'll dream each night of some virginity you That I might not have, but I did not lose Now your tire tracks in one pair of shoes And I'm split in half, but that'll have to do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 Noah En hoorde je op de Zandvoorts Radio met Stik Season. Het is tijd weer voor een berichtje, Thomas. Ja, klopt. Want vanuit het project Samen Slim Naar Zee... zijn bewoners en bezoekers gevraagd naar ideeën voor een beter bereikbare kust. Samen Slim Naar de Zee is een project van de provincie Noord-Holland... en de gemeente Zandvoort, Bloemendaal, Haarlem en Heemstede. De gemeente Zandvoort is enthousiast over de ideeën van de inwoners en bezoekers uit Zandvoort. Van een voetgangersingang... Bij uh, de nieuwe toegangsweg tot een kabelbaan over de duinen. Alle ideeën worden meegenomen in het vervolgproces. Wij werken samen aan een beter bereikbare en leefbare kustregio. Om alle ideeën te kunnen zien. Wij hebben een, uh, een opzomming gemaakt met uh, die alle ideeën die ingestuurd zijn. Kunt u kijken op uh, www.zfmzandvoort.nl En uh, wethouder Martijn Hendricks is enthousiast over de ingebrachte ideeën uit Zandvoort. Het is namelijk geweldig om te zien hoe betrokken uh, onze inwoners zijn... bij het verbeteren van de bereikbaarheid van onze kust. De ideeën die zijn ingebracht zullen worden meegenomen in het vervolgproces. Aldus meneer Hendricks. Geschikte ideeën worden uh, verwerkt tot maatregelpakketten. En in oktober 2024 krijgt iedereen de kans om te uh, reageren op deze maatregelen. De reacties kunnen leiden tot uh, aanpassingen van de maatregelen... Voordat de provincie en de gemeente hier definitieve afspraken over kunnen maken. Nou mooi, dankjewel voor uh, dit uh, bericht. Dan gaan we weer naar Duitsersveld. Naar Piet Pijper voor de wedstrijd van vandaag. SV Zandvoort speelt vandaag tegen de onderste, nummer 12. Dan hebben we het over uh, Beverwijk. En dan komen de nummer 10 en 11 er ook nog aan. Hè. Volgende week ja, en die week daarna. Ja, het wordt spannend. Zullen we het net hetzelfde, over... bro. Oh, Oké, okay. nou dan gaan we er zo heen. <laughs> But now you're gonna take a leap ...later dan het officieel moest beginnen. Maar de wedstrijd op het Duitsersveld is begonnen. We gaan snel overschakelen naar Piet Pijper. Die is aanwezig bij de wedstrijd van vandaag tegen Beverwijk. Goedemiddag Piet, welkom. Goedemiddag, hier ben ik. Zo fijn je weer te horen. Ja, in een omgeving en omgeving. Zeker, lekker weer en mooi voetbal weer. En we hebben nog drie wedstrijden te gaan. En allemaal tegen ja, wat mindere goden, hè? om het zo maar even te zeggen. Ja, we hebben inderdaad de, de, de nummers, ja, ik, ik weet niet precies hoeveel teams we hebben, maar we hebben in ieder geval de, de, onderste, de, onderste, de onderste drie, die uh, krijgen we nog. Uh, ik was even stil, want waarom was, was in de aanval en een schot en de, die stuitte terug en uh, kant voor Raymond Wagenbrug, maar hij maakte hem niet af. Dus het uh, blijft uh, 0-0 nog eventjes. Ja, nou ja, spelen tegen de nummer 10, 11 en 12 nog, vandaag tegen de nummer 12. Ja. De onderste. En die hebben ook nog uh, strafpunten gekregen. Heb ik ook nog een uh, keer uh, begrepen. Dus uh, ja, Beverwijk Die schijnen onder nul te zitten. Ja, ja, die zit in de min 2, zag ik. Dus uh, ja, ja, ja, ja. ja, niet echt uh, helemaal geweldig. Maar ja, dat betekent wel dat we vandaag uh, punten hier op uh, Zandvoort uh, kunnen gaan halen. We moeten punten halen. Die gaan we ook wel halen, denk ik. Het is zo dat uh, Beverwijk uh, die, uh, gaat fuseren met uh, de Kennemers. En dat gaat in, uh, dus, dus de plek blijf, valt sowieso vrij... En zij gaan volgend jaar onder de FC Adrigem in Beverwijk en als puzieklub verder. Oké, dus, oh, okay. uh, dus uh, ja, inderdaad een beetje aflopend uh, dit, uh, dit verhaal. Ik, ik, ik, ik ben blij dat ik uh, zie 11 spelers op het veld samen aan Beverwijk. Maar de plank is helemaal leeg, dus ze hebben op dit moment volgens mij ook geen wisselspelers. Dus dat, is, dat, te, dat tekent ook een beetje hoe het er allemaal voor staat met de club. Ja, dus, goed, uh, galopig, uh, we, we zijn er minuut 5 en het is 0-0. Uh, onze vriend uh, uh, Nightshakel's Kostien, die is vandaag uh, die was weer terug, maar die was heel snel eruit gestuurd, twee weken terug. Die is uh, weer geschorst, dus die doet niet mee. En in het ver verder is alle de vaste posities zijn er allemaal weer, dus we zijn wel in de sterkste opstelling. En uh, maar goed, we gaan dus tussen 0-0, vijfde minuut. Zonnetje, we spelen overigens, hebben we de tors verloren, dat gebeurt ook niet vaak. Dat betekent dat we nu al naar de kantine toe spelen, dat is altijd magisch... Uh, ...om dat de tweede helft te doen met het publiek op het terras. Maar we spelen nu uh, de andere kant op. Dus, uh... Ja, je hebt het over uh, publiek. Is er uh, veel publiek uh, vandaag? Ja, ik, ik tel er zeker 25. Hier, hiernaast staat uh, een, beetje een dameswedstrijd, daarnaast staan er meer, denk ik. Maar <laughs> Op het veld twee. Maar het is, het is rustig vandaag. Ja, ja het, het is natuurlijk ook geen uitdagende wedstrijd. Nee, maar nee, nee, klopt. Zoveel mogelijk te maken. Dat, dat is de boodschap uh, duidelijk. Ja. En dat betekent dat we dan, uh, ja, nu plek 6, dat we nog een paar plekjes zouden kunnen gaan stijgen. Heeft dat uh, nog dat bepaalde wel, voordelen? Ja. Overigens, uh, uh, we zitten nu een minuut 5, 6 minuten, 6 minuten 20 seconden. En we staan 1-0 voor door uh, onze vriend Fernando Lewis, die uh, een balletje mooi afmaakt. Ja. Yeah. Dus, uh, 6 minuten 1-0. Dus dat gaat wat beloven voor de stand. Nou, helemaal goed, Piet. We komen straks weer bij terug. dan wil ik het ook nog even hebben over tennis. Want dat doen jullie ook bij SV Zandvoort. Klopt. En daar gaan we straks ook nog even heel kort uiteraard aandacht voor het voetbal. Maar ook voor de tennis. Dat lijkt me heel leuk. gaan we doen, Piet. Tot zometeen. Dank dankjewel. wel. Hoi.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 dat was de hit van Kid Rock en All Summer Lang. Want we gaan zo dadelijk even naar het Badhuisplein, Thomas. Want je hebt hem waarschijnlijk wel gezien, hè? Die hele grote feestdent ja, die daar staat. staat. Er, hij staat er mooi bij, hoor. En we hadden gisteren al het begin van het uh, Zomerstartfestival. En dat uh, gaat vanavond nog door. En morgenmiddag uiteraard ook uh, met uh, Op Moederdag... op uh, zondag 12 mei uh, ook uh, allerlei artiesten. Uh, Walter Cruz bijvoorbeeld... Oh. Die dan komt, dus dat uh, is wel een hele grote naam. Uh, die komt langs uh, op uh, moederdag hier in Zandvoort. Verder hebben we vanavond het uh, festival... gaat om uh, 7 uur gaan de deuren open, volgens mij. Maar uh, ja, ja uh, Carina was van de week al het plein op. Ze stond uh, bij de vier organisaties uh, of uh, cafés... en uh, bars die dat uh, georganiseerd hebben... Vier personen op een rij. Vier op een rij had ze daar. <lacht> op het, op het Badhuisplein. Ga eens even luisteren naar Carina Veren. Ik sta hier bij vier hele enthousiaste mensen. Die eigenlijk uh, al maanden denk ik wel. Naar iets heel moois toe werken. De zomer start Zandvoort. Uh, hier in het dorp op het Badhuisplein. En uh, ik vraag me dan eigenlijk af, want de posters zijn heel aantrekkelijk. Er staan allemaal artiesten op, muziekfestival, drie dagen lang. Van waar dit prachtige initiatief? Ronnie, van Lauren Want eerst moeten we even ook vertellen... Wie, uh, welke participanten hebben dit georganiseerd? Dat is misschien ook wel even handig om te weten. Ja, we hadden, vroeger hadden we de Stichting ZEP. En dat waren uh, iets van 12, 13 uh, horeca-ondernemers uit het centrum. En uh, dat is een beetje uit elkaar gevallen. En uh, er zijn een aantal ondernemers... waaronder uh, Café 4, Het Wapen van Zandvoort... Uh, de haven van Zandvoort, El en Hardy... Uh, ja, die hebben de koppen bijeengebracht uh, gebracht om, uh, om dit een beetje uh, te organiseren. En wat is dit? Want het is iets groots. Ja, voor ons doen is dit groot. Normaal deden we grote festivals op het Raadhuisplein. En het was allemaal uh, gratis en uh, vrij uh, toegankelijk. Uh, we hebben nu gekozen voor een hele grote tent op het uh, Badhuisplein. Uh, met toegangsprijs en uh, met leuke artiesten. Nou, en... Uh... Van waar dit initiatief dan? Want jullie willen ook een soort verbinding maken. Uh, met dorp en strand. Dat zei jij net, hè, Birgit van het Wapen. Ja, dat klopt. We wilden uh, een soort van verbinding creëren. Tussen het strand en uh, het centrum. Want uh, de haven, dat is de strand en hier beneden. Van, uh, uh, van Herman, die nog niet aanwezig is. Ja. Uh, die, uh, dat, dat er meer samenwerking is. En uh, doorlopen dan, dan is het gezellig. Ja. Nou, ja, vooral gezellig. En uh, wat is de line-up? En uh, ik bedoel, het hele programma. Wil jij er iets over vertellen? Want het begint al. Uh, oh ja, nou, nou, het staat hier op de poster. Ja, ja, maar. maar klezen, ja, ja. Vrijdagavond begint het. Vrijdag. Toch? Lisa. Vrijdagavond. Iets heel leuks voor de jeugd. Ja, vrijdagavond. Uh, het wordt voor het eerst dat er iets in Zandvoort wordt georganiseerd voor. Uh, uh, leeftijden van 13 tot 18 jaar. Zeg maar dat uh, beter onder de norm uh, frisfeest. Uh, ik zelf ken dat alleen maar vanuit Haarlem en omgeving. Maar dit is voor het eerst dat het uh, in Zandvoort gedaan wordt. En uh, daar hebben we een bekende naam zoals Siggy en Dins. Deze twee uh, is een duo uit Zandvoort. Die misschien hmm. mensen wel vaker uh, wel eens voorbij hebben horen komen. Die uh, gezellig komen optreden voor uh, deze doelgroep. Super. Dus uh, dat is speciaal op de vrijdagavond. En niet dus... alleen Siggy en Dins, denk ik. Nee, we hebben ook nog uh, uh, dj's die gezellig komen. En uh, dat wordt één groot feest. Ja, nou ja, en dat is, ja, het is nu zaterdagmorgen natuurlijk op de radio. Dus het feest is geweest gisteravond, als we het zo even moeten stellen. Ja. Het wordt heel ingewikkeld nu. Maar uh, we kunnen ook nu alvast zeggen voor uh, hopelijk volgend jaar... dat de mensen weten, hé, hey, wacht eens even, zomerstart Zandvoort dat is dus nu een begrip. Wij gaan naar dat jeugdfeest. Precies, dat dat echt een begrip wordt, ook uh, speciaal voor die leeftijd. Ja, ja, ja. dat dat uh, een kenmerk wordt. Ja, want het is de eerste keer, dus het moet allemaal ook uh, een beetje landen. De mensen moeten erover gaan praten. En Ronnie kwam net hier al aan van nou, het gonst al een beetje in het dorp erover. Dus dat is alleen maar goed. Uh, en dan hebben we zaterdag. Dan is er weer een heel ander programma. En er wordt gewezen, want er kan niet op de kop van een poster ge, uh, verteld worden. Nou, vertel het. Nou, De ster van zaterdagavond is eigenlijk uh, Django Wagner. Dat, uh, die kennen we allemaal wel van, uh, van Kali en uh, van, uh, met je mooie blauwe ogen en uh, verder hebben we ook Senna zij zit in het uh, André Hazes uh, team en kan hem ongelooflijk leuke nummers van hem nadoen, ook hebben we Robert van Hemert, iedereen kent hem nu ja. uh, met zijn nummer zoet, uh, zout, zo. zuur ja. zout, zuur, zo smaakt en naar de zomer, <laughs> de zomer, dit, de zomer. Um, ja. precies echt de zomer Heel leuk. ook hebben we Pascal Redeker en Zwem uh, Versteeg die zijn wel eens vaker op muziekfestivals uh, in Zandvoort geweest, die hebben ook ongelooflijke Nederlandse nummers en uh, die gaan het ook fantastisch doen, met uh, daartussen door een leuke uh, dj uh, van uh, Lady Mix en van Barda Music. Nou, wat goed georganiseerd. En dan gaan we naar de zondag. En dan is het moederdag. En dan hebben jullie echt iets heel speciaals ook. Dus alle moeders. En eigenlijk uh, aanhang van de moeders, hè? Iedereen. Oh, iedereen. Goed luisteren nu, want het is echt heel erg leuk bedacht. Wat, wat gaat er dan gebeuren? Nou, zondag hebben we dus vanaf uh, twee uur gaat de tent open. En uh, hebben we hebben lekker muziekje met de DJ. En um, dan komt er een fantastische negenmans partyband. En uh, die, zingen, uh, die spelen en zingen allerlei uh, soorten muziek. En uh, Walter Kroes uh, gaat, gaat met hun meedoen. En, Wat zeg je nou? Wolter Kroes komt? Ja, Wolter Kroes komt naar Zandvoort. Ja. ja, dat maakt mij heel vrolijk natuurlijk. En dat weet inmiddels iedereen in Zandvoort dat ik dat heel leuk vind. <laughs> um. Dus die komt naar Zandvoort toe zondag. En de kaartjes zijn 17,50. En waarschijnlijk op het moment van uitzending nog wel een aantal te krijgen. Dus uh, ga naar zomerstartzandvoort.nl en kijk of er nog kaartjes zijn. En dan zien we jullie daar. Voor de, voor de moeders hebben we overigens nog een hele leuke verrassing. We hebben allerlei hele leuke prijzen van Zandvoortse ondernemers. We geven de loodjes weg. En uh, onze Maxime Eijgosse, die gaat de uh, loterij verzorgen... en de prijzen weggeven oh, voor zandvoortse dat... ondernemers. Ja, dat, dus, kan zijn heel goed. dat is hartstikke leuk. Maar het, is, het is niet alleen een moederdagfeest. Hè. Het is gewoon echt een groot feest. We, we hebben het alleen een beetje aan moederdag gekoppeld... omdat het moederdag is. Ja. Maar, maar best het is er meer een reden om... Ja, maar die band is fantastisch. Ik heb de Midnight en uh, Walter Cruz erbij. Dat is gewoon geweldig om sowieso naartoe te gaan. Dus uh, het is niet alleen voor moederdag. Hè. Ja. Het is voor iedereen. Supergoed. Maar dan even over de organisatie. Hoeveel... Uh, tijd hebben jullie hier ingestoken? Uh, Wil jij dat uh, vertellen? Uh, veel, tij uh, veel tijd. Het is uh, wekelijks bij elkaar gekomen. Uh, het fijne aan met z'n viertjes werken is een uh, enorme taakverdeling gedaan. Uh, we weten het allemaal wel een beetje wat je bij een evenement moet organiseren. Mm -hmm. Alleen zo groot is ook voor ons even ja. een nieuwe stap. Waar loop je tegenaan? Wat zijn dingen waar je echt dacht van, oh ja, dat weten we nu al... Volgend jaar gaan we dat anders aanpakken, bijvoorbeeld? Um, zo, met een aantal dingen wat eerder. toch nog eerder beginnen dan dat we. Um, Jeetje, waar. Uh, iemand anders? De uh, vergunning, liep dat helemaal soepel? Nou ja. Oh, nou ja, wordt in koor gezegd. Nou ja, nou ja we, hebben, we hebben vrij vroeg hebben we een datum. Uh, uh, bekendgemaakt uh, bij de gemeente. En de gemeente is uh, heel welwillend om ons te ondersteunen en uh, te helpen met de vergunningaanvraag enzovoort, enzovoort. Alleen, uh, we hebben te maken met een regionale evenementenkalender, dus oh. dan duurt het best lang voordat wij groen licht krijgen uh, van jongens, jullie mogen organiseren. Dus wij zijn eigenlijk pas februari begonnen met de line-up naar buiten te brengen. En uh, wij willen dus dat als wij de volgende versie, wat wij eigenlijk gewoon heel graag willen doen, ja, gaan willen wij aan, meteen dan Volgende maand uh, wel een datum bekend Juist. gaan maken wanneer we dat dan volgend jaar gaan doen. Ja. En, uh, en dat is dus uh, wat, wat dit jaar een beetje lastig was, omdat we geen, eigenlijk gewoon geen groen licht hadden voor die datum. Ja. En dat is dat. Is en dan lastig. moet je wachten even. Ja. Ja. ja, ja, klopt. En wat heel handig is, jullie hebben overal posters uh, opgehangen, maar ook ik zag toevallig posters in de middelbare scholen uh, hangen, want daar was ik dan toevallig, viel meteen op. En heel handig QR-code erbij. Ja. Uh, maar het is niet alleen maar zo dat de mensen van tevoren een kaartje moeten nemen. Ze kunnen ook nog gewoon komen en een, alsnog een kaartje kopen? Uh, ja, als het nog niet vol is wel natuurlijk. Maar als het de tent vol is... We hebben natuurlijk een aantal van de brandweer meegekregen... hoeveel oh, er binnen ja. mogen komen. Dan uh, Als het vol is, is het vol natuurlijk. Ja, ja. Dus als je dan aan de kassa staat, dan heb je pech. Ja. Maar uh, ik zou het sowieso proberen. Sowieso. Ja, ja. Dus, uh, maar het handige is natuurlijk om van tevoren een kaartje te kopen. Dat, uh, dat weet dan weet je zeker dat je er binnen komt. Nou, dus allemaal. Maak je agenda leeg... En ga, want je kan ook nog eens, uh, zag ik, uh, een kaartje voor de drie dagen twee, of ja. voor de twee dagen kiezen. Dus uh, ja, zaterdag en zondag. En uh, ik zou zeggen 13 tot 15-jarigen. Uh, als je gisteren, of sorry, 13 tot 18-jarigen, als je er gisteren niet bij kon zijn, uh, nou, dan zou ik zeker dat in je agenda zetten als je de datum weet voor het nieuwe jaar. Ik heb hier te vier. En straks dan Herman erbij. Vijf enorm grote organisatoren. De discobal hangt. Uh, ik zag een heel leuk podium. De artiesten kunnen zelfs nog een beetje uitlopen. Net als bij het Eurosong Festival. Een catwalk, hè? En een ja, soort, ja, ja. Oh ja, dat heet de catwalk. En uh, nou, ik vind het ontzettend leuk. De enthousiasme straalt er vanaf. Jullie zijn ook de mensen op het Badhuisplein aan het aanspreken. Want iedereen kijkt wel, maar denkt... We hebben een, een, heel, spe is we hebben een heel speciaal promotieteam. Ja, we, zijn... Dus, uh, ja jullie zijn ja, promotieteam. Dat is Posters ja. zitten vastgeplakt op de t-shirts. En uh, nou, ik zou zeggen, maken voor jullie ook een heel mooie ervaring van. En ik hoop dat er heel veel mensen gaan komen. Ja, en daar sluit ik me helemaal bij aan. En Thomas ook trouwens, hè. Een mooi uh, festival uh, vanavond uh, op het Badhuisplein. We gaan weer naar het uh, Duitsersveld, want uh, Piet, jij hebt uh, goed nieuws, hè, geloof ik? Ja, we zijn inmiddels in, in het 20e minuut beland en we zijn in de 13e minuut zijn we op een 2-0 voorsprong gekomen door uh, Jelle Daan, die een mooie aanval keurig afronden. Het is een, uh, een beetje eenrichtingverkeer. Uh, ze Tegenstander heeft precies elf spelers en heeft het heel lastig. En uh, ja. En met tussen een aanval 1-0 een aan, een aanval. Maar nog maar 2-0. Dus we hebben het nog niet echt doorgehaald. Maar uh, dat ziet er wel goed uit. Dus die overwinning die, uh, gaat er wel komen. Alleen de vraag is: hoe ver gaat die komen? En uh, ja, we zijn bijna continu in de aanval. En ook nu weer in de aanval. Misschien kunnen we even meenemen. Hij gaat over links naar Jeffries. Zandt zin: geeft hem voor. En nou ja, het is prachtig mooie koppel van van Eldo net naast de verkeerde kant van de paal. Dus Oeh. het blijft 2-0. scheelt heel weinig. Heel weinig. 2-0, 20 minuten gespeeld. Oké. Okay. Uh, okay. Tot later. Hoi. Hoi. Ja, deze treedt dus vanavond op, hè. Robert van Hemert. En zoet-zout-zuur. Lekker zonnig, zomers. Zoals het weer van vandaag. Een week uit de kou en uit de drukte... De zeven naar het zuiden... Relaxen op het strand, een siesta, een eventjes op zacht Ik kwam Maria tegen in een kroegje, ze zat zachtjes te huilen Ik trooste haar meteen, gaf haar een drankje, maar dat liep uit de hand Er zaten hele vreemde drankjes tussen, maar wat ik vroegde ai hai, hai, toen ik haar kuste ze smaakten zoet, zout, zuur, ze smaakten na de zomer, ze smaakten goed, fout, duur, ze smaakten